Hier komt het vervolg nu van onze crimiereeks op glad ijs. Had ik je zin erop? Ja. En? Wat heb je vanmiddag nog gedaan? Hé? Een beetje gewandeld met de kinderen. Ja, dat klinkt tof. Ja, dat is geweldig. Oeh, zijn ze lastig geweest of wat? Ja, schrijven ze op, schat. Een kusje. Hm? Vanin, ik ben aan het lezen. Oeh, sorry, hè. Wat is het? Is er iets gebeurd? Waarom? Omdat ik licht te lezen? Ah, het is al half drie, hè, schatje. Normaal ligt jij rond die tijd al lang te slapen. Is het een goed boek? Dat zal ik u weten te vertellen als ik het uit heb. Zwijg nu eens vijf minuten, alstublieft. Nou. Ja, Het is toch niet omdat meneer thuiskomt... ...dat ik alles uit mijn handen moet laten vallen, hè, of wel? Oké, okay, oké, okay. ik heb het al begrepen. Ik zeg al niks meer. Maar hij slap wel, hè. Uh, wilt je het licht wel eens een beetje wegdraaien? Het schijnt in mijn ogen. Ja, bedankt. <coughs> nou, jij wilt precies niet weten waar ik zo lang gezeten heb, hè? Nee? Dat is goed. Dan zal ik morgen vroeg maar een serieus risico nemen zonder eerst met u te overleggen. Uh, wat was dat? Niks, gaat u, niks, niks. Lees maar rustig verder. Oedo, sorry, Udo. maar nu wil ik echt gaan slapen. Waarom? Ach, De nacht is nog jong. Jij geeft me toch alles toen, in Breutelie? Ja, ja, maar, maar niet om drie uur nachts. Ah, dat leven begint eerst om drie. Ja, ah, voor jou misschien, maar ik ben geen dertig meer, hè, zoals jij. Wie <laughs> Ik zal je wat vertellen, ja? Ik heb gelogen tegen u. Ja. Ik ben eigenlijk 35. Oh, en ik dacht dat u jonger was. Ah, de Guido lacht weer. eindelijk. Ja, waarom toch altijd zo serieus zijn? Dat versterkt niet. Apropos, je moet me wel iets beloven. Ja, is goed, is goed. is ja. dit, Schatzen? En om lief zo, alsjeblieft. Ik vind dat ginnant. Wieso? zo? Udo, je weet dat ik een relatie heb. Ja, met Frank. Ja, ik weet het. Ja, maar Frank had iemand anders. Dat heb ik mij zelf gezegd, ne? zo wat ja, is dan het probleem? Ik heb dat inderdaad tegen jou gezegd, ja. maar ik weet niet of dat wel waar is. En dan, ja, maar ik wil vooral niet dat je me nog komt opwachten aan het politiebureau, want... Dat, is, dat gaat niet, sorry. En zeker niet om half drie s'nachts. De Gwido is beschaamd. wacht ja, toch niet weer de commissar. Ach, ja. kom maar. Hij heeft toch niet gezien dat ik op je stond te wachten. Ja, daar gaat het niet om, hè. Oedo, ah, nee. ik ben een politiemaat. Ja. Ik moet een zekere discretie in achter. Ach, doe lief. versta je niet? Ja, maar is toch alles kwats. Waarom zo geheim doen? Z de andere politiemaat hebben toch ook een liefje, hoor? Oedo, ja, ik meen het, hè. Ja, ja, goed, goed. Dit is oké. Okay. Abonneer wil ik dansen, ja? Oh. Kom, nee, video, toon mij. Nee. Hoe zit je die spannende boetes, die dansings? Oedo, nee, zonder me echt waar ik ga naar huis. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat willen we nog zien, Kom komaan. Oh, doe dan wat je wilt van hem. Maar durf niet aan Martin gaan vertellen dat ik u gelijk gegeven heb. Want dat is niet zo, hè? Schatje, je hebt duidelijk niet naar mijn argumenten geluisterd. Maar jij weet toch echt niet meer wat je doet, hè, Vanin? Je hebt een alcoholist ondervraagd. Je steekt die terug in zijn cel en je laat hem een groot glas whisky brengen. Wat als er straks iets met die mens gebeurt? Daar zal niks mee gebeuren. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur. En dat dan ook buiten beschouwing gelaten. Die man heeft bekentenissen gedaan. Je zegt zelf dat er maar een deel van zijn verhaal klopt... en dan zou het gij morgen vroeg zomaar lossen. Niet zomaar, hè? Ik laat hem natuurlijk schaduw. Och, draai of keer het gelijk gewild van in. Ik vind het een absurde beslissing. En dat alleen maar omdat meneer vindt dat er meer moet achterzitten. Dat die vanille niet voor eigen rekening werd. Schatje, hij heeft een hoop dingen verteld die niet kloppen. Hij is zogezegd in de tuin geweest. We weten dat dat niet waar is. Er waren daar alleen voetsporen van de familie Geldof, zelfs geen sporen van de tuinman. Maar hij heeft wel toegegeven dat hij een pistool gebruikt heeft. En moeder en dochter zijn doodgeschoten, dus hij is op dit ogenblik voor 100% een hoofdverdachte. Al zegt hij nog honderd keer dat hij die moorden niet op zijn geweten heeft? Hij wist niet dat Frank Geldof linkshandig was. En wat wil dat nu zeggen? Och, kom maar van in, hij heeft in een opwelling gehandeld. Natuurlijk heeft hij dat niet opgemerkt. Hij heeft verteld dat Geldof een krant zat te lezen, of een boek, uh, doet er niet toe. Er lag helemaal geen boek of krant in de woonkamer, dat heb je zelf kunnen zien. Zeg, weet Guido eigenlijk dat je van plan bent om hem vrij te laten? Nee zeker? Nee, voor dat soort beslissingen heb ik hem niet nodig. Tussen haakjes heb ik u al verteld dat hij een lief heeft. Wie? Guido? Hoe is dat met Frank? Nou, hij heeft het nog niet met zoveel woorden gezegd, maar ik vrees van wel. Het is een Duitser die hij in l'estaminet tegen het lijf gelopen is. Dat is allesbehalve typisch voor Guido, dat is meer uw stijl, hè? Wat wilt je daar nu mee zeggen? Ah ja, uh, jij moet morgen vroeg de kinderen wegbrengen. Ik heb een afspraak om half negen. Uh, zo ineens? Nee, Vanin, dat is ook al twee weken geleden gepland. En jij ging dat ergens noteren. Daarbij, ik heb beneden een briefje gelegd. Maar dat heb je weer niet gezien, zeker? Oké, okay, oké. Okay. Zeg, pijt mijn neus niet af, hè? Ik zal de kinderen wegbrengen. Geen probleem. En daarna laat ik Mario van Hille los. Vanin, dat gaat je niet doen. Hanneke... Als jij als substituut op die zaak Gildof gezeten had, hè, en ik had u uitgelegd wat Van Hille allemaal verklaard heeft, hè, dan had jij mij zeker gelijk gegeven. Ja, dat denkt jij. Waarom vraagt je eigenlijk altijd naar mijn mening als je daarna toch een goesting doet? Oh, jongens, jongens. Och, doe maar wat je wilt, ik ga slapen. Och, nee, nu dat weer kompak. man. Met van in. Heeft wat? Het is niet waar. Het verdomme, hè. Nou ja, ik kom direct. Ja, wel rap naar de dokter van Wacht, dat is het veiligste. Tot ziens. Sjoe Wat is het? Niks, schatje, niks. Ga maar slapen. Ach, doe nu, nu een nozel van in, wat is er aan de hand? Kom maar, Guido, neem maar over. Vertomme van in, ik vraag u iets. Ik weer nog een gin tonic. En nog een, dat ja. is nu wel de laatste. Ah, oh, ik wil nog wat dansen met je. Kom, kom, Ik kan niet meer, Udo. Ja, ik, goed, ik voel me helemaal draai. Ach, en ik heb veel te veel gedronken. Ik moet straks terug werken. Ah, oh, goed. Goed, goed, goed, goed. Dan ging mij ons glas leeg. Maar dan wil ik dat jij meekomt met mij. Oedo. Oh, bitte. Ik wil met je slapen. Moet zeg ik zeggen, ja. ja Udo, Udo. ik vind je geweldig. Echt waar, Maar ja. we kunnen hier niet mee doorgaan. Oh, nog eenmaal. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Maar waarom ben je dan meegekomen, als je mij toch niet wilt? Oedo, ik ga nu bracht naar huis. En jij gaat schoontjes naar jouw hotel, oké? Okay? Oh,